Een podcast aflevering 20. Spectaculair nieuws deze week. Eindelijk is het dan zover. De lang verwachte Facebook Home is uit. Dus daarover straks meer. En vorige week vertelde ik je over Jeanette Badhoorn... die een leuk artikel had gepubliceerd op Frank Watching... Dat artikel kreeg nog een staartje. Verder heb ik een update over het belang van reviews. De podcast van vandaag sluit ik af met een leuk interview... met een uitermate enthousiaste en gedreven vrouwelijke gast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatiecoach... en ik ben je host voor vandaag. Ik zei het al. De Facebook Home is uit. Wat is de Facebook Home? Heb je nog niet van de Facebook Home gehoord en er nog niet over gelezen? Nou, de Facebook Home is een mobiele telefoon van Facebook. Beter gezegd, het is een mobiele telefoon van het merk HTC... waarop Android draait met een Facebook-sousje eroverheen. overheen. De media stonden al maanden vol van de geruchten over een mogelijke Facebook-telefoon. Nu is hij er dan. Althans, hij is aangekondigd. In de show notes heb ik een tweetal video's geplaatst waarin je meer kunt zien over deze telefoon... De telefoon is dus gebaseerd op een standaard versie van Android. Het is dus geen aangepaste Android, maar een speciale app, of beter gezegd een skin, bovenop Android. Volgens de aankondigingen is het gisteren, 12 april, als een Android-app beschikbaar gekomen in de Google Play Store. Ik heb helaas nog geen tijd gehad om dit te verifiëren. iPhone-gebruikers blijven voorlopig nog in het ongewisse of het ook als een iPhone-app beschikbaar komt. Vooralsnog is daar nog niet over bekendgemaakt. Natuurlijk is het de vraag of er in de markt wel behoefte is aan een Facebook-telefoon. In Amerika is er een interview gehouden waarbij mensen is gevraagd of ze een Facebook-telefoon zouden kopen met een soort van Facebook-abonnement om te bellen. Het percentage mensen dat deze vraag positief beantwoordde bedroeg slechts 3%. 82% zei nee en 15% wilde eerst meer weten. Tja, als Facebook nu een telefoon heeft of een app die veel Android-gebruikers zullen installeren, zal het aantal check-ins en likes van lokale bedrijven nog verder toenemen. Als je als bedrijf nu nog geen bedrijfspagina hebt op Facebook, loop je dus het risico nog meer business kwijt te raken dan voorheen. En vergeet niet, Facebook kan nu nog meer gegevens registreren over wat mensen liken en vooral waar ze dat doen op dat moment. Dit vergroot hun kansen om zichzelf later echt als lokale zoekmachine te profileren. Vorige week schreef ik al over het boek van Jeanette Badhoorn... naar aanleiding van het artikel over de vijf A's voor werkzoekenden... dat ze op FrankWorzing had gepubliceerd. Nou, het bleek dat op een andere site, te weten recruitmentmatters.nl er Kant een ware hetse tegen Jeanette in het algemeen... en tegen het artikel in het bijzonder ontstond. Als buitenstaande vond ik het wel interessant om te zien... dat de persoon die de hetze initieerde er vol tegenin ging... eigenlijk alle vijfde A's goed had begrepen. Ik heb het ook op haar weblog gepost. Daar schreef ik... Bekijk het positief. De schrijver volgt precies jouw tips. De eerste A, van actie. Hij is er maar druk mee met het schrijven. De tweede A, alert. Hij reageert snel op alle lezers en mensen die reacties op hem posten. De derde A, aandacht. Hij leest de reacties, al zie ik wel ruimte voor wat meer inlevingsvermogen. De vierde A, ambassadeurs. Zijn vrouw of zus of in ieder geval iemand met dezelfde achternaam is zijn eerste ambassadeur zo te zien. En de laatste A, aantrekkelijk. De doelgroep voor negativisme is kleiner dan je denkt... en de vraag is of negativisme hem aantrekkelijk maakt... voor potentiële klanten of opdrachtgevers. Reviews zijn belangrijk voor bedrijven. Mensen gaan vaak op internet op zoek naar de mening van andere mensen... die eenzelfde koopbehoefte hebben gehad... en hun mening hierover online hebben gepost. Uit een artikel van het Amerikaanse Land. ...blijkt dat tegenwoordig al meer dan 90% van de mensen die iets wil kopen of bestellen... ...eerst online op zoek gaat naar reviews om te lezen wat anderen ervan vinden of hebben gevonden. En zij baseren hun keuze hierop. 90% dat is veel, dat is heel veel. Als je dus je klanten of patiënten nooit vraagt om ergens een review te posten... ...dan ga je langzamerhand toch echt de boot missen. Al begin je maar met kaartjes bij je kassa receptie of toonbank te leggen, waar mensen hun mening op kunnen schrijven. Deze reacties kun je dan op je eigen site posten, dat is een begin. Maar het is natuurlijk veel krachtiger als je klanten of patiënten reviews posten op bijvoorbeeld Google+, Facebook, ZorgkaartNederland.nl, Eens.nl of Yelp. Dat zijn sites waar mensen toch als eerste naartoe gaan om reviews te lezen. Veel mensen zullen dit niet automatisch doen, een review posten. Dus het kan helpen om mensen bij het verlaten van je bedrijf, kliniek of praktijk een kaartje mee te geven met erop het verzoek jouw onderneming, de dienstverlening of het product te beoordelen. Lang niet iedereen heeft Google+, Facebook of Yelp. Daarom raad ik je aan de mensen te verwijzen naar een pagina op je website waar je de mensen aan de hand van enkele vragen naar de juiste site stuurt om een review te posten. Binnenkort zal ik hier een instructievideo over maken om te illustreren wat ik bedoel. Zowel op de website als in de podcast heb ik al een aantal keren gerefereerd aan Yelp. Yelp is een bedrijf dat volgens Wikipedia in 2004 is opgericht in San Francisco... als een lokale directory voor bedrijven. Vandaag heb ik een speciale gast aan de lijn voor een interview. Te weten in Filipine Wouters. Filipine is de community manager van Yelp Nederland. En ik ben een paar weken geleden voor het eerst met haar in contact gekomen... doordat ze een positieve reactie gaf op mijn reviews. En een paar weken geleden heb ik haar live ontmoet op een Yelp Elite Party... Hoi Filipin, leuk dat je tijd hebt gemaakt voor dit interview voor de Reputatie Coaching Podcast. Ik hoop dat ik het intro over Jelp een beetje goed heb gedaan, maar misschien was het een iets wat karig. Daarom geef ik nu graag het woord aan jou om mij eventueel te corrigeren en ons meer te vertellen over Jelp in het algemeen, het ontstaan, Jelps visie en natuurlijk over Jelp Nederland. Hi Eduard, nou dankjewel en de intro is helemaal niet karig. Maar natuurlijk vertel ik je met liefde over Yelp en hoe het is ontstaan. Het is uh, 2004 ontstaan in San Francisco. Jeremy, dat is de CEO van Yelp, Jeremy Stoppelman, die was destijds op zoek naar een dokter. Hij was ziek. Naar, maar waar. Hij woonde net in San Francisco en ja, als je dan op zoek bent naar een arts en je zoekt het op internet... Dan kun je er niet altijd goede informatie over vinden. Je ziet wel naam en adres, maar je weet niet of het een man of een vrouw is. En wat voor arts het precies is. En misschien is er wel een wachtlijst. Zij dus vroeg vrienden en familie naar aanbevelingen van artsen. Hij zag op internet toen ook best wel veel recensiewebsites. Alleen dat ging allemaal over eten, drinken en uitgaan. Toen dacht hij op een gegeven moment, Hey, weet je wat we nou nodig hebben? Een recensiesite, echt voor en door locals, waar alles op staat. En zo geschiedde. Dat is eigenlijk ook een beetje de visie van Jelp. Het is de ouderwetse mond-tot-mond -mond reclame, alleen dan 2.0. Dus je vindt het op de website, jelp.nl, uh, zie je reviews over eten, drinken, uitgaan. Maar ook over de artsen en over tandartsen en over winkels en kappers. En in principe alles met een KVK-nummer en adres, dat staat op Jelp. Zo kun jij precies in de stad vinden waar jij naar op zoek bent... Goed, dat is Jelps visie. Dat is in Amerika zo, maar dat is ook in de overige 19 landen waar we zitten. Dus Yelp zit op dit moment in 20 landen en meer dan 130 steden. En dat gebeurt hier ook in Nederland. En, en kun je iets over jezelf vertellen? Wat is jouw achtergrond en hoe ben je bij Yelp verzeld geraakt? En natuurlijk, wat zijn jouw taken, zeker werkzaamheden als community manager voor Yelp Nederland? En ja, doe je dit werk fulltime, daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. Ik denk dat dat leuk is ook voor de luisteraars om daar eens wat meer over te horen. Ja, ik werk fulltime voor Yelp. Ik ben de community manager, dat is een hip woord. Ik kom uit Friesland, daar ben ik geboren en deels getoogd. Ik heb Engels gestudeerd hier in Amsterdam, aan de UvA. En ik kwam bij Yelp terecht via via, zoals nou ja, eigenlijk zoveel goede dingen in het leven, dat je via via waar je terechtkomt. Mijn taken zijn onder andere het beheren van de website. Dus ik lees de site, het is een community-based website, ook dat is weer een hip woord. Maar mensen die heel actief zijn op Jelp, daar zoek ik contact mee. Dus vandaar dat ik ook op jouw review reageerde. Ik zag dat je zoiets leuks had geschreven. En dan sturen we complimentjes naar elkaar. En dat doe ik niet alleen, want er zit een hele community achter. En dat doen we met z'n allen. Daarnaast hou ik de app ook in de gaten en zorg ik dat dat allemaal loopt. Nou ben ik niet zo heel technisch. Dus als er dingen zijn met de app, dan hebben we een heel team ook in San Francisco zitten die daarvoor zorgt. Maar ik hou het wel allemaal in de gaten. En ik reageer op mensen die inchecken, mensen die tips en foto's achterlaten. Laten. ...en ik zorg voor de Jelp-event. Dat is iets wat Jelp ook uniek maakt. Ja, want ik begrijp dat je dikwijls allerlei evenementen... ...dus inderdaad organiseert allerlei events uit naam van Jelp... ...om Jelp nog meer onder de aandacht van de mensen te brengen. Nou goed, laatst was ik zelf bij eentje. Zijn die evenementen voornamelijk in de Randstad... ...en dan met name in Amsterdam? Komen daar dan Jelpers uit heel Nederland op af? Goed, ik kwam dan uit Apeldoorn, maar uh, misschien was ik een uitzondering. Zijn er wel eens Yelp evenementen in andere delen van Nederland... ...of, of is die Jelp-penetratie daarvoor nog te klein... Nou, in principe, Jelp is uh, beschikbaar in heel Nederland. Dus je kunt reviews schrijven, je kunt uh, tips en foto's uh, uploaden. Je kunt zelf bedrijven aanmaken en daar dan weer over schrijven. Dat kan door heel Nederland. Alleen de Jelp events zijn wel echt alleen op dit moment waar een community manager zit. Dus nou, ja, voor mij is dat in Amsterdam. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn we begonnen met Jelp in Parijs alleen. En op een gegeven moment is dat ...verder gegroeid en hebben we nu zelfs vijf community managers door heel Frankrijk zitten. En daar zijn dan door heel Frankrijk verschillende Yelp-evenementen. Ons doel is wel dat we ook hier meer community managers in Nederland zouden krijgen. Op dit moment is het dus nog wel alleen in Amsterdam dat ik hier zit. Alleen, ja, de community is echt heel erg aan het groeien. En het is waanzinnig leuk om te zien. En op een gegeven moment, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn... ...dat er ook Yelp-evenementen door de rest van Nederland komen. Ja, leuk. En... Ja, op Jelp zie je ook wel eens elite met een jaar erachter staan. Wat zijn precies elite-Jelpers? Hoe kunnen mensen een elite-member worden? Moeten ze zich aanmelden? Zitten er bepaalde voorrechten aan de elite-status? Oh, en op Amerikaanse sites lees je ook wel eens dat Amerikaanse elite-Jelppartys er flink heftig aan toe gaan. Kan een, kan een, kan een ondernemer bijvoorbeeld ook elite-members uitnodigen om eens een kijkje in zijn of haar toko te komen nemen? Ja, ja, de elite events, die kunnen er nog wel eens aan toe gaan. <laughs> nee, een elite op Jelp, een Yelp Elite, als je dat bent, dan ben je een Jelp Elite internationaal. Dus het maakt niet uit of je nou in Amsterdam Jelp Elite bent, of in Sydney, of in Singapore, of in Canada, of waar dan ook. En elites, dat zijn mensen die ontzettend actief zijn op de website. Ze schrijven reviews, uploaden foto's, ze zijn actief op het forum en ze zijn fantastische Yelp Ambassadeurs. Uh, het jaartal wat je erachter ziet staan betekent wanneer ze elite zijn, in welk jaar ze zijn geworden. Nou, de elite events zijn uniek in elke stad. En ze reflecteren hoe de community in die stad is. Dus een elite event in Amsterdam hier is heel anders dan bijvoorbeeld in Berlijn of in Parijs of in Rome of in Barcelona. Het leuke ervan is dat als je dus elite bent overal en je gaat met vakantie naar dus bijvoorbeeld de VS of Londen of Edinburgh... Dan kan jij dus naar een elite-event gaan in die stad. En dat is een unieke en fantastische manier om lokale mensen te ontmoeten. En die stad zo op die manier te ontdekken. En ja, de ondernemer die kan elite-members uitnodigen om te laten zien wat hij in huis heeft. Dus hier in Amsterdam gebeurt dat één keer per maand. Als elite word je uitgenodigd door mij. Ik organiseer het evenement samen met een Amsterdamse ondernemer. En dan maken we er wel een uh, mooi feest van. De ondernemer... Die sponsort dan eten en drinken. Dus de elite events zijn altijd gratis. Er zijn een onwijs leuke manier om nieuwe dingen in de stad te ontdekken. Ja, klinkt leuk. De lokale searchmarkt is natuurlijk ontzettend populair. En veel bedrijven proberen daar een marktaandeel aan te in te pakken. Ik denk daarbij in Nederland aan Google, met Google Plus Local. Facebook, met Facebook Nearby. Foursquare en Twitter. Nou goed, In Noord-Amerika heb je dan natuurlijk ook nog Yahoo, of Yahoo Local, Bing Local en nog veel meer partijen. Ziet Jelp in Nederland de voornoemde partijen als een concurrent en daarmee ook als een bedreiging? Of zijn jullie er toch van overtuigd dat je de collega's een stapje voor kunt blijven? Of dat jullie op een bepaalde manier onderscheiden en daar jullie je bestaansrecht aan ontlenen? Nou, vind ik leuk dat je het vraagt. Want ik vind concurrentie en bedreiging vind ik absoluut geen goed woord. Want iedereen doet waar hij goed in is. En. Uh, natuurlijk zijn we een review website en er zijn er meer van. En dat vind ik alleen maar fantastisch. Want ja, ik ben ook community manager en ik lees ook al die reviews. En ik ben er ontzettend van overtuigd dat als jij je mening deelt op internet... en je leest over de ervaringen van anderen, dat je daar ontzettend veel aan hebt. En dan kun jij zelf een goede beslissing maken of je wel of niet ergens naartoe wil gaan. En uh, bijvoorbeeld de Facebook, wanneer heb jij opgezocht om in jouw buurt een tandarts te vinden. Nou niet. Ja, of wanneer heb jij op Facebook opgezocht... een leuke lokale pizzeria in de buurt, want je had zin in een, in een pizza? Nou niet. Nee. Nou ja, goed, op Facebook ga je wellicht om, om leuk foto's te posten... voor je privéleven, om de foto's van de baby's te zien van je vrienden. En dat is wat Facebook doet. En dat is waar ze ook goed in zijn. En dat moeten ze ook zeker doen. En bijvoorbeeld, wie noemde je nog meer? Oh ja, Bing. Noem je die in het. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet echt in Nederland. Je zegt. Ja, maar Jelp is, hij is uh, de partner van Bing. En Bing gebruikt alle Jelp-informatie en de Jelp-content op hun site. Dus dat is eigenlijk informatie wat van Jelp vandaan komt. Oh? Wij verbinden of Jelp verbindt uh, lokale mensen in hun stad met de leuke en beste lokale bedrijven. Dat wat een stad zo uniek maakt. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam al die leuke winkeltjes in de negen straatjes. Of een fantastisch leuk nieuw cocktailbarretje wat is geopend. Of echt een, een, een winkel of ook een, een, zelfs een, een afhaalrestaurant zoals Roosters op het Albert Kuip. Waar gewoon man en vrouw met hun gezin die hele tent draaiende houden. En wij promoten dat. En wij zorgen dat, dat zij bekend worden onder de Amsterdammers. En dat is wat wij doen. Dat is wat we altijd al hebben gedaan. Dat is wat we goed doen. En bijvoorbeeld, ik weet niet uh, of je het uh, weet. Maar in oktober 2012. Dat is misschien wel een leuk voorbeeld. Heeft Jelp Kwipe overgekocht. O ja, die ken ik wel. Ja, nou, Kwipe is ook een... een eigenlijk Hetzelfde soort model als Yelp, uh, review-based website ook, en was in Europa eigenlijk van Yelp toch wel een directe concurrent. Ja, heeft Yelp in oktober 2012 Quype overgekocht en op dit moment is het hele proces in gang om alle content van de, uh, uh, de Quype-website met die van Yelp te verbinden. En waarom is dat nou? Omdat wij er ontzettend in geloven... en het ook nuttig en nodig vinden... dat al die fantastische content, ook van Quype... met jou wordt geïntegreerd. Zodat jij weet waar jij aan toe bent... en zodat jij weet waar jij naartoe moet gaan in de stad. Ja, leuk is dat. Ik las toevallig net voordat, voor dit interview... zat ik nog even wat te lezen op internet. En toen las ik ook dat tegenwoordig... al 90% van de mensen uh, reviews leest online voordat ze iets kopen of een dienst ergens gaan afnemen. Dus er is natuurlijk een gigantische markt voor reviews. Kun je nagaan en dat is ook alleen maar goed. En daarom is het ook zo goed om zelf je ervaringen op papier te zetten... en op jou een review te schrijven. Want daarmee help je echt leuke lokale ondernemers. Ik bedoel, bloemenstal bij jou op de hoek... of de slager waar je altijd zo vriendelijk wordt geholpen... of het terras waar jij gewoon bij de eerste drie zonnestralen, het wordt lekker Hollands, gewoon meteen het terras op... Om, dan ga je daar zitten, want dat vind je nou een leuke bediening... dat vind je een goede ondernemer, dat vind jij een lekker biertje. Als jij daarop schrijft, dan help je daar niet alleen andere mensen mee... die in de buurt op zoek zijn naar een leuk terras voor een biertje... maar help je juist ook die lokale ondernemer ermee. Dat brengt me op het volgende. Ik, ik ben zelf al sinds maart 2012, dus in dat vorig jaar, ingeschreven bij Jelp. Omdat ik het toen in, ja, min of meer toevallig in figuurlijke zin tegenaan liep. Maar pas sinds juli... 2012, dus een paar maanden later, ben ik begonnen met het posten van reviews. En mijn eerste review was uh, van de tandarts, van onze eigen tandarts. Want onze kinderen die hadden altijd angst voor de tandarts. En de nieuwe tandarts heeft dat weggenomen. Nou, dat vond ik daadwerkelijk een review waard. Misschien ben ik gewoon een beetje traag van begrip. Maar ik voel me al lange tijd af, voor dat eerste review, wat het nut was om al die ervaringen te posten voor de wereld. Nou, inmiddels ben ik al drie kwart jaar verder en ik heb wat dat betreft het licht gezien. Ik post nu zelf ook frequent reviews en foto's van bedrijven die ik bezoek. En ook adviseer ik als reputatiecoach iedereen om zich aan te melden op Yelp. Zowel bedrijven voor hun bedrijfsmelding. en vrienden en bekenden om reviews te posten. Dus zo snel kunnen dingen gaan. Maar wat ik me afvraag. wat doet Yelp verder naast die elite of naast parties. actief aan marketing voor het werven van nieuwe Yelpers? En groeit Yelp naar wens? Ik vind het echt ontzettend leuk dat je vertelde... over dat je eerste review van de tandarts was. Omdat die jou en jouw kinderen zo goed heeft geholpen. Vind ik echt een leuk verhaal. Goed verhaal. Uh, Ander, ja, goed, je bent daarna dus zelf actief geworden. Ja. Op Jelp. Vind je het leuk? Ik vind het hartstikke leuk. En ik lees ook uh, reviews inderdaad van anderen. Op zich, ik zit in Apeldoorn... en het zijn voornamelijk reviews uh, buiten Apeldoorn... die ik dan zie van anderen. En toch vind ik het leuk om te lezen. Mensen schrijven, Film van de Jelpers, die hebben toch een leuke schrijfstijl... Uh, zijn af en toe lekker kritisch. Zonder de, de onderneming zeg maar, de grond in te boren. Dat is nou ook weer niet nodig. Of het is... mijn inzien, als ik het lees, dan boren ze me ook terecht de grond in. Ja, ik vind het leuk om te lezen. En hoeveel mensen heb jij nu al verteld over jou? Bro, ik weet niet precies wat de rijkwijde is van de podcast alleen al. Want die wordt <laughs> uh, nou goed per week meer dan 200 keer gedownload. Op mijn weblog natuurlijk uh, schrijf ik erover. Uh, de filmpjes die ik heb gemaakt online over hoe je uh, je moet inschrijven bij Jelp, hoe je je bedrijf aan kunt melden bij Jelp. Die worden ook veel bekeken. Dus ja, ik ben er ook mee bezig met die promotie, omdat ik er zelf enthousiast over ben. Dus dat is dan ook mond tot mond. Niet mond op mond, dat is wat anders, maar mond tot mond reclame. Precies. En de, de goede, oude ouderwetse mond tot mond reclame, dat is wat Jelp doet. Dus online en ook offline door middel van de events. We groeien organisch. Jelp doet niet aan agressief adverteren of marketing. Wat er gebeurt is, Jelpers vertellen het hun vrienden. Ze nemen vrienden mee naar de evenementen. Ik spreek met heel veel lokale ondernemers. Ik heb bijvoorbeeld ook geen kantoor. Mijn laptop is mijn kantoor, dus ik zit de hele week overal in de stad. Ik praat met mensen, met lokale ondernemers, wat Jelp voor hen kan doen. Ik schrijf elke week een blog. Die heet uh, de Weekly Jelp. En die komt altijd op woensdag uit. Je gaat elke week over de vijf beste adresjes in de stad... met een thema waar ik maar ook zin in heb. Dus volgende week gaat hij bijvoorbeeld... geef ik je vast een kleine scoop. Volgende week woensdag over Jelps cafeïne Oftewel de vijf beste adressen voor goede koffie in de stad. Het is inderdaad wel grappig... nog even op die mond-tot-mond -mond reclame terugkomend. Want ik had dus inderdaad een review gepost... over eh, met onze tandarts. Ik had het ook even gemeld aan onze tandarts. En guess what... Onze tandarts heeft zich ook ingeschreven op Jelp. Dus zo gaat het inderdaad ook in de praktijk. Jelp uh, is open voor iedereen. Iedereen kan gewoon een profiel aanmaken. Iedereen kan een review schrijven. Ik lees ook alle reviews en reageer daarop. Vandaar ook dat wij in, uh, in contact zijn gekomen. Iedereen kan naar de events komen die dat leuk vindt. Het is een prachtige manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Om leuke dingen in de stad te ontdekken die je wellicht nog niet kende. Om je vrienden mee naartoe te nemen. En op die manier en zo gaat dat. Ja, en dan wat anders, die, die recensies, die reviews. Uh, Google zegt bijvoorbeeld keihard dat je niet om reviews of recensies mag ja, bedelen of zelfs maar vragen. En wat zeker niet mag, is mensen belonen voor recensies met kortingen of presentjes. Volgens Google moeten reviews van nature uit de, vanuit de tevreden klanten of patiënten en dergelijke komen. Hoe staat Jelp hier tegenover? Mag ik als ondernemer, die een vermelding heeft op Jelp, een klant om een recensie vragen? Mag ik bijvoorbeeld op mijn website een pagina hebben waar ik mensen uitleg hoe ze waar een recensie kunnen posten? Mag ik als re restauranthouder bijvoorbeeld een kaartje op tafel zetten met een QR-code van een URL die naar mijn helpvermelding wijst... om zo klanten een review te laten posten? En wat voor tips heb je voor ondernemers om veel reviews te kunnen verwerven zonder dat ze de regels overtreden? Nou goed, ik denk in eerste instantie dat je als bedrijfseigenaar voornamelijk je aandacht kan richten op je eigen bedrijf dat wat je doet, goed doen. Dus met goede klantservice, met, met, met, met goede producten, met nou ja, eigenlijk doen met dat waar jij goed in bent. Dus mm -hmm. laten we daarmee beginnen. Ja. En twee, bij Yelp, uh, ik vertel ook altijd overal waar ik langs ga aan bedrijfseigenaren, dat wanneer op het moment dat jij mensen vraagt om een review, en ook op Yelp, op Sommige plaatsen, dat heb ik wel eens gehoord, dat er ergens in de hoek een computer aanstaat en dan, dan vragen ze, joh, ga even in de hoek een, een recensie schrijven. Bij jou hebben we een hele sterke reviewfilter en het is zeer uh, waarschijnlijk dat die, dat soort reviews eruit worden gefilterd. Maar de community en ik dus als community manager, en dat gebeurt overal ter wereld, lezen de website, lezen de recensies. Eén, omdat we het leuk vinden om zelf op de hoogte te blijven over van alles en nog wat in de stad. Maar ook op het moment dat wij iets verdacht zien, dan kunnen wij een bepaalde recensie flaggen, zoals dat heet. Dat kan mm -hmm. jij theoretisch ook doen. En er zit een Nederlandse collega van mij in San Francisco. Yeah. En die kijkt daar dan naar of het wel of niet een kosher review is. Dus ik denk dat jij als bedrijf, je hebt ontzettend veel aan reviews en je mag natuurlijk ook hele creatieve leuke dingen doen met jouw zaak om tegen jouw klanten en jouw gasten te zeggen dat je op internet te vinden bent en dat het zo waanzinnig is dat zij iets achter kunnen laten. Dat is allemaal hartstikke prima. Maar ik denk op het moment dat je als bedrijfseigenaar ook bezig bent met mensen omkopen voor een goede review, dat je focuspunt dan niet heel erg goed ligt. Plus Jelp heeft daar de community manager, de community en de review filter voor. Dat dat soort dingen niet op de site uh, in ieder geval te zien zijn. Ja, ja, op zich, goed, je moet je natuurlijk een goede review moet je natuurlijk verdienen als ondernemer. Dat draagt ook bijna natuurlijk aan je reputatie. Daarom. En wat ik wel doe, dat, dat is wel misschien leuk om te vermelden, is als ik langs allerlei ondernemers ga hier in Amsterdam. Ik heb bijvoorbeeld heel veel leuke kaartjes of van die A5 postkaarten waarop Jelp je staat of die zij bij de rekening aan hun klanten of gasten mee kunnen geven. Zodat zij weten dat deze bedrijven op Jelp je staan en dan kan de klant of gast zelf bedenken of die daar een review over wil schrijven ja of nee. Mag een ondernemer nou zelf ook een kaartje drukken... Met waar bijvoorbeeld het logo van Jelp op staat? Moet hij dan bij jouw goedkeuring ervoor vragen... dat hij die kaartjes uitdeelt als het Jelp-logo erop staat? Of zijn jullie daar niet zo strikt in? Het lijkt me wel dat wij daar strikt in zijn... maar daar kom ik later even op terug okay. bij je. Wat Jelp bijvoorbeeld ook doet om lokale bedrijven te promoten... is dat je als bedrijfseigenaar kun je gratis op Jelp je pagina ontgrendelen. Nou, wat kun je daar dan mee? Jelp houdt uh, statistieken voor je bij... dus wie heeft jouw pagina bezocht en in welke week of welke maand? Uiteraard niet met name en toenaam in verband met privacy. Maar zo kun je wel zien en je eigen marketing afstemmen op dat waar mensen naar zoeken. En zoals jij al zei, wanneer 90% op dit moment zoekt, als die cijfers kloppen wat jij zegt... Dan is dat ontzettend nuttig voor een eigenaar om te doen. En daarnaast kun je zorgen dat al je openingstijden er goed op staan. Je kunt mooie foto's toevoegen, je kunt informatie over jezelf toevoegen... En dat is ontzettend waardevol en handig voor als bedrijfseigenaar om dat te doen met Jelp. Uh, op dit moment kunnen Jelpers foto's uploaden bij locaties. Zelf doe ik dat ook best wel vaak. Ik geloof dat ik inmiddels al iets van 60 of 70 foto's heb geüpload. Bijvoorbeeld van de voorkant van een bedrijf of van een buffet in een restaurant of een, een, een bord uh, eten wat ik voorgeschoteld krijg. En je ziet natuurlijk ook dat video steeds populairder wordt. Kunnen we in de toekomst ook verwachten dat bijvoorbeeld eigenaren van bedrijven... die een vermelding op Jelp hebben geclaimd, video's kunnen uploaden? Of dat wij als Jelpers video's kunnen uploaden? Nou, Jelp is wel een technologisch en een innovatief bedrijf. Ik weet dat Yelp, bij en Jelp zijn we altijd uh, uh, aan het kijken naar trends. Uh, we volgen trends, uh, we zetten trends. En nee, goed, ik weet zeker dat als het zo populair is als je zegt... dat, dat ze daar uh, op het hoofdkantoor in San Francisco... Uh, nou, aan het kijken zijn, of het daadwerkelijk gebeurt... dat hangt er echt helemaal van af hoe waardevol en hoe handig het is... voor uh, consumenten en lokale bedrijven en bedrijfseigenaren uh, dat is. En of dat dan ook op de Yelp website komt. Ja, moet ik ook wat bijdragen? Precies, want de kracht van Yelp is dat jij als inwoner van... welke stad dan ook, goed geïnformeerd wordt. En als dat via video kan... dan nou goed, dan denk ik dat dat hoofdkantoor daar wel uh, naar, naar kijkt. Alleen ja, ik zit natuurlijk niet op het hoofdkantoor. Nee. Ik ben in Amsterdam actief. Wat ik wel weet is dat op dit moment in de Verenigde Staten, uh, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Canada, kunnen bedrijfseigenaren die adverteren op Jelp, die kunnen wel op hun bedrijfspagina een video uploaden over hun bedrijf. Ah, dus inderdaad als ze adverteren op Jelp... En daar, daar betalen ze dan natuurlijk voor. En als extra dienst kunnen ze dan ook nog een, of extra promotie, kunnen ze dan ook nog een video erbij zetten. Ja. Oké, okay. nou, we hadden het al even over video. Kun je en mag je ook een, een tipje van de sluier oplichten? Wat we, wat we binnenkort als vernieuwingen of uitbreidingen nog van Jelp kunnen verwachten? In Nederland, waarmee ze zichzelf gezegd, zogezegd nog beter of, of nog meer op de kaart kunnen zetten? Of waarmee een ondernemer zich nog beter of meer op de kaart kan zetten? Of ben je daaraan gebonden aan zwijgplicht? <laughs> Eduard, ben je nou op zoek naar een kleine scoop? <laughs> ja, iets, iets leuk heel goed, voor de luisteraars. Ja, goed en terecht ook. <laughs> nou, ik kan je wel iets vertellen. Ik ben benieuwd. Binnenkort. Dat mag ik wel zeggen. Zullen we het aantal community managers in Nederland verdubbelen? Van één naar twee. Zo, jij kan het wel rekenen. <lacht> uh, ik kan je daar nog niet uh, al gedetailleerde informatie over geven, maar een nieuwe markt in Nederland gaat binnenkort open en uh, dan zorg ik ervoor dat jij de eerste bent aan wie ik het vertel. Oh, dat vind ik leuk van je. Dank je wel. Dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Uh, bedrijven kunnen zich aanmelden enzovoort. Maar wat wat is in het voor een ondernemer, heb je ook voorbeelden wat uh, een Jelp event of, of zeg maar een registratie op Jelp van, van een bedrijf, wat dat uh, teweeg kan brengen? Wat dat kan betekenen? Wat dat als resultaat kan hebben voor een ondernemer? Het is eigenlijk wel heel leuk dat je dat vraagt. Ik heb ook al een paar keer gehad, of best wel vaak, maar een paar keer ook dat ik een berichtje, een e-mail of een berichtje op Jelp kreeg van een bedrijfseigenaar, uh, bijvoorbeeld uh, Massage Marin. Mocht je nog een goede massage nodig hebben, ga naar Marin in de Jordaan. Oprecht, ik heb haar uitgeprobeerd, het is het einde. Maar zij benaderde mij en ze zei, ik hoorde via via dat jij de community manager bent van Jelp. En ik wil je bedanken. Oh? Ze vroeg, oké, okay, nou leuk, maar, maar hoezo? Waarvoor? En toen zei ze, nou ik heb zoveel mensen die binnenkomen bij me. En zij is gewoon alleen. Haar, haar massageruimte is ook denk ik vier bij vier meter. Max, het is echt haar eigen onderneming en, en haar bestaan, bestaansrecht hangt af van haar massagesalon. En zij zegt ik heb zoveel mensen via Jelp gekregen en ik ben er zo blij mee en dankjewel. Wat leuk. En dat is, dat is waar we het voor doen en dat, dat vind ik dan zo, zo dierbaar en zo fijn om te horen. Ja dan weet je toch echt dat het, uh, of, dan weet je toch dat het echt wat bijdraagt. Ja, en zo heb ik veel meer voorbeelden. Nou, maar geef er nog was eens één. Een. Een dit was een van de eerste. dus dat, dat, dat vond ik heel erg leuk. Wat zeg je? Dat blijf je dan ook bij, zo'n één van de eerste. Ja, ja, precies. En uh, bijvoorbeeld, ik heb een elite-event gedaan bij Roosters op de uh, Albert Kuifstraat. Ook echt een heel zoete man-vrouw vanuit buitenland hier naartoe gekomen. Die hebben samen hun restaurant geopend, gespecialiseerd in Caribisch eten. Die hebben echt zo'n heerlijke barbecue ook in de zaak staan met lekker gegrilde kippetjes. En hebben we hebben een elite event gedaan. En daarna, ik schrijf altijd een blog na een elite event en ik heb een fotograaf bij me. Dus dan worden er mooie foto's genomen die blog. Die geef ik dan daarna ook weer uit. En daarna zag ik ook op de site zoveel mensen... die of mij dan wel een berichtje hadden gestuurd met... oh, wat leuk, dat ga ik uitproberen. Of dat ik daarna reviews las van Amsterdammers over roosters. Die daardoor naar roosters zijn gegaan... en er vervolgens weer over hebben geschreven. Oh, dat is en leuk. Het daar net zo leuk vonden als, als wij. En ja, dat, dat helpt hun gewoon ontzettend. Ja, tuurlijk. Kun je ook wat facts en figures geven over, over Jelp? Misschien de groei of, of de... Ja. Hoe het vertegenwoordigd is of hoeveel bedrijven erin zitten. Wat, wat kun je daarover vertellen? Wat mag je daarover loslaten? Nou, in uh, het laatste kwartaal van 2012 bijvoorbeeld... had Yelp een gemiddelde van 86 miljoen maandelijkse unieke gebruikers. Zo. En Jopers hebben wereldwijd al meer dan 36 miljoen reviews geschreven. 36 miljoen? 36 miljoen. Zo. Ja, en uh, in januari 2013 hebben we de 100 miljoenste unieke bezoeker uh, uh, gekregen. Nou, ik ben eigenlijk een beetje door mijn vragen. Ontzettend bedankt voor het interview. Ik vond het ook heel leuk en leerzaam om eens nog wat meer te horen over Jelp. Dan is nu het virtuele podium voor jou om de luisteraars van de podcast en de lezers van het weblog te overtuigen dat ze zich echt moeten aanmelden bij Jelp en een actief jelper moeten worden. Dus ik zou zeggen, ga je gang. <laughs> Oké, okay. wauw. Um, goed, nou, ben jij een persoon dat het heel leuk vindt om nieuwe, leuke bedrijven in je stad te ontdekken? Ben je een persoon dat je, vindt je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Wil je graag je eigen ervaringen delen, zodat andere mensen een idee hebben wat wel en niet goed in de buurt is? Kom dan ook bij de Yelp Community. Ben je een bedrijfseigenaar en heb je misschien nog vragen over het ontgrendelen van je bedrijfspagina of wil je gewoon tips in een omgeving Amsterdam? Je kunt me altijd vinden via flippy.jelp.nl. Dan kom je direct op mijn pagina. Stuur me een vrienden, vriendschapsverzoek. Stuur me een compliment of een berichtje. Ik zou altijd antwoorden, want ik vind het alleen maar heel erg leuk om te doen. En download nou in ieder geval even de Jelp-app. Want dan heb je toegang tot alle fantastische en goede informatie die op jou staat. Letterlijk in je hand. En dan de Jelp-app, die is zowel voor de iPhone als voor Android... Ja, voor alle smartphones oh. en ook voor tablets. Kijk, nou Filipine, nogmaals bedankt. Laatst had ik al een Jelp Elite event bijgewoond. Wat ik, ja, dat vond ik ontzettend leuk. Daarover meld ik binnenkort nog meer op de website. En hopelijk kan ik binnenkort nog eens een Jelp evenement mee maken, Om daar ook nog weer eens iets over te kunnen vertellen... in een volgende podcast of een ander weblogartikel. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Dit was best een lang interview. Daarom bewaar ik een aantal tips... die ik deze week weer links en rechts ontdekte... voor de volgende podcast. Nu ik het toch even heb over de podcast. Als je deze podcast leuk vindt, laat het me dan weten. Vertel erover aan je familie, vrienden of collega's. Of laat een review achter op iTunes. Ook stel ik het op prijs als je een bericht achterlaat op onze Facebookpagina op www.reputatiecoaching.nl slash Facebook. Like dit artikel of klik op plus 1 onderaan dit artikel. Je mag ook een bericht achterlaten op de Google Plus pagina. De Google Plus pagina kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash g dat is dus GPLUS. Je kunt natuurlijk ook een leuke recensie achterlaten op mijn LinkedIn profiel op ww.reputatiecoaching.nl slash LinkedIn. Of post simpelweg een reactie onderaan de transcriptie van deze podcast. Als je opmerking hebt over deze podcast, laat die dan op de website onderaan de transcriptie achter. Je kunt de transcriptie van deze podcast snel online vinden door te surfen naar ww.reputatiecoaching.nl Slash podcast streepje 2020.